Drie uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige politici vinden het niks dat Nederland een IS-vrouw en drie kinderen ophaalt uit Syrië. Ze zaten daar in een gevangenenkamp. Over het ophalen van Syrië-gangers is veel discussie. En ook nu reageren Tweede Kamerleden verschillend op het ophalen van de vrouw en de kinderen, zegt collega Ewald Kivit. Zo noemt VVD-Kamerlid Ingrid Michon het ophalen... Een uh, onbegrijpelijke actie als dit waar is. We doen er alles aan om Nederland veilig te houden. Dan moeten we deze IS-gangers niet gaan ophalen uit Syrië. Stop hiermee, schrijft zij. Maar haar collega van D66, ook een coalitiepartij, Hanneke van der Werf. Zij noemt het juist goed. Goed voor de veiligheid van Nederland. Omdat de Syrië-gangers dan hier berecht kunnen worden. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid wil vooralsnog niets over de zaak zeggen. Al 30 jaar zijn semi-automatische geweren verboden in de Amerikaanse staat Californië, maar een rechter heeft nu besloten dat dat verbod in strijd is met de grondwet. Hij noemde een populair geweer, net een Zwitsers zakmes, geschikt voor thuis en in het gevecht. De gouverneur van Californië heeft geen goed woord over het fort vonnis. Hij zegt dat levens en de openbare veiligheid worden bedreigd. In Den Bosch moest de politie vannacht flink op het gas trappen om een automobilist bij te houden en op te kunnen pakken. De man reed met meer dan 130 km per uur over een weg waar je maximaal 50 mag. Toen de politie hem te pakken kreeg, riep de man dat hij het allemaal maar onzin vond. De politie noemt de actie levensgevaarlijk. Theaters, bioscopen, sportscholen, restaurants, cafés en musea... allemaal mogen ze weer open vandaag. En voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam komt dat op een goed moment. Want vandaag herdenken ze daar een dode eend... die precies 26 jaar geleden tegen het pand aanvloog. Ze noemen het Dead Duck Day, vertelt de directeur van het museum. Nou, We verwachten rond de 50 mensen. Ik spreek dan een paar woorden uit ja, om deze dode eend te herdenken. En als het afgelopen is, dan gaat er een select gezelschap... Zes gangen eens eten bij Taiwo. Maar dat is toch heel scheef, maar wel lekker. Er zit ook een serieuze boodschap achter de herdenkingsdag. Het museum wil dat er nagedacht wordt over hoe vogels minder vaak tegen glazen gebouwen aan kunnen vliegen. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en vooral in het westen zon. Het wordt zo'n 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Twee uur Zandpoort op zaterdag bij CFM. Je hoort de see en Feel the Love, een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Nou, de thermometer bovenop ons uh, zendmast, bovenop het Palace Hotel, geeft 14 graden aan, uh, Albert-Jan. Dat was van de week volgens mij 24, ja, klopt, ruim nee. 24. Dus uh, ja, het is even kou lijden vandaag. Klopt, en ook de komende dagen uh, blijft het uh, ernstig wisselvallig. Goed, tweede uur, wordt op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard natuurlijk rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Nou, de evenementenagenda, kijk, de musea mogen open. Uh, heet het is ook, ook weer open, het Holland Casino is ook weer open. Ook weer open, tot drie uur? Tot drie uur. Uh, maar in ieder geval, we kijken even naar de evenementenagenda. En daarnaast natuurlijk al die ver, verruimingen van de regels bieden natuurlijk voor de gasten in Zandvoort en natuurlijk ook voor de Zandvoorters veel meer uh, ruimte om uh, te doen en te laten wat ze willen. We kunnen weer uit eten, Albert-Jan. Uh, we kunnen weer uit eten. Uh, maar na alle ellende van afgelopen woensdag, uh, die uh, zowel in Bloemendaal als in Zandvoort tot... Uh, tot, uh, ja, uh, tot nare situaties hebben geleid. Eh, hebben natuurlijk ook geleid tot het, eh, acti het activeren, in ieder geval voor Zandvoort, het activeren van het zogenaamde drukteplan. En eh, ook in Bloemendaal is een noodverordening op het strand van Bloemendaal aan zee eh, van kracht geworden. Daar staan wij uitgebreid bij stil. Ook eh, hebben we het over de bouw van een nieuwe reddingspost in Zandvoort, want die is flink vertraagd door de bezwaren van omwonenden. Goed, evenementenagenda, uh, verder nog nieuws uh, uit Zandvoort, dan wel aan, uh, in dit geval uit Bloemendaal. Uh, dat allemaal in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, terwijl uh, ook wederom uh, uh, uh, de kwalificatie, uh, de Q2 is stilgelegd uh, op het, uh, in Izerbe Azerbeidjan. Uh, want de laatste die in de, in de, in de bandenstapel terecht kwam was uh, Ricciardo. De sessie werd uh, afgevlagd. Met een rode vlag en zal ook niet weer herstart worden. Dat betekent dat Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen en Russel er niet meer bij zijn. En we nu in afwachting zijn van Q3. Nog ah. 16 seconden. We houden nu op de hoogte. Dankjewel, Albert-Jan. www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10a naast de vaccinatielocatie die er vandaag en morgen nog staat. En dan is het ook voorbij met de vaccinatie hier in Zandvoort. althans met een locatie voor vaccinatie uiteraard. We gaan een lekkere plaat draaien van alweer een aantal maanden geleden. We hebben het over Eva Max en Kings en Queens. Eva! Had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin toast to all of the queen. Can move on space at a time Zandvoort Voort! van de week de muziek uitkoos voor deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. was Het ruim 10 graden warmer dan vandaag. En dat zou ik te horen aan de nieuwe single uit de tippenraders van die moment die ik uitgekozen had. Todo de T hoorde je inderdaad. We gaan het hebben over trouwens. De drukte die er van de week was met dat prachtige zomerweer. En dan hebben we het over natuurlijk de woensdag. En uh, ja, dat heeft nogal wat gevolgen gehad hier in Zandvoort en Bloemendaal. Je zegt het goed. Uh, bedoel, uh, het was, uh, ik bedoel, ik sprak menig, een, uh, menig inwoner van Zandvoort... die uh, ging wandelen woensdag op de, op de boulevard. Prachtig weer, bankje pakken en op het terras zitten. Maar, Welk uh, bankje? Aan de voorkant nee, of uh, ik heb, ik, bij de, bij de zeereep? Zee of uh, de zee <laughs> aan de andere kant bij de parkeerplekken? Nee, gewoon als het station uitgaat rechtdoor. In die contraille ongeveer... Maar, die mensen liepen daar niet, niet plezierig, want ze voelden zich geïntimideerd door, door, door andere mensen. En het was een onveilig gevoel. Ook daar, en ook het parkeren, ondanks alle regels die 1 juni, vanaf 1 juni gelden... Uh, het parkeren van uh, toeristen uh, gewoon in straten waar ze niet mogen parkeren. En uh, als je ze daar dan vriendelijk op attendeert van hier mag je niet parkeren. Nou, dan kan je dus beter maar niets zeggen, hè? Nee, Zo maar die daar. borden die, die zijn ook uh, bijna niet te vinden. Want ik begrijp, ja. uh, ergens bij uh, als je voor binnen komt rijden, staat een uh, bord. Ja, klopt. Linksaf, en, rechtsaf. En uh, nog uh, ergens uh, verderop één bord... Maar er staan geen herhaalborden, dus het blijft een beetje onduidelijk dat zomerparkeren. Nee, klopt. Een advies aan degene die een dagje naar Zandvoort uh, gaan. Parkeer gewoon uh, in, bij betaald parkeren. Het kost een patiënt, maar dan heb je je auto gewoon goed geparkeerd. En loop je het risico niet van een bon en frustratie in andere wijken. Nee, een heel uh, mooi parkeerterrein P-Zuid hebben we. Daar kunnen heel veel auto's op uh, terecht. Maar goed, Zandvoort uh, activeert naar aanleiding van al die gebeurtenissen uh, het drukteplan. De zomer is nu echt begonnen, uh, erkent ook de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Afgelopen woensdag was het ouderwetse druk op het strand. De gemeente heeft daarom een drukteplan geactiveerd... waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen om alles in goede banen te leiden. Zo zijn er extra boa's actief op het strand en in het dorp. En eenmaal in de trein leek het even goed te gaan... maar na enkele meters kwam de sprinter alweer tot stilstand... Ik zag toen hoe BOA snel naar de andere treinstel rende. En even later werd er iemand door de politie afgevoerd. Richting Overveen, het volgende station op die woensdag... op een korte traject tussen Zandvoort en Haarlem... was het hek helemaal van het dam. Er werd gerookt, er werd harde muziek gespeeld. Er stond iemand met een masker een videoclip op te nemen. En er stond ergens een vechtpartij... ...al dus de treinreiziger. Gelukkig was de conducteur in de buurt en werd er snel iemand aangehouden... ...maar vervolgens stond de trein een half uur stil... ...voordat de, de, trein weer hervat werd, de reis weer hervat werd richting Haarlem. En ook eh, de gebeurtenissen afgelopen woensdag... ...hebben Bloemendaal aan zee niet onberoerd gelaten... ...want er is een noodverordening op het strand aan, Bloemen aan Bloemendaal aan zee van kracht. Geen speakers, geen drank... Op het strand van Bloemendaal aan Zee, een directe omgeving... geldt net als vorig jaar zomer sinds gisteravond, uh, dat is dus woensdagavond... een verbod op speakers, drankgebruik en bezit van alcoholische dranken. Dit naar aanleiding van de grote pub-up-feesten... die deze week ontstonden aan de branding. De noodverordening is, uh, uh, was afgelopen vrijdag gepubliceerd. Vorig jaar greep de politie ook in het strand... toen grote groepen jongeren zich niet aan de coronaregels hielden... en aan het feesten waren op het strand. Het strand werd toen schoongeveegd. Ook toen reageren politie en gemeente met een noodverordening. Afgelopen week dus ontstonden op de zonnige avonden opnieuw spontane feesten aan de kust. Volgens de politie wordt de coronamaatregelen daarbij niet nageleefd en wordt de kans op verspreiding van corona vergroot. Bij die feesten spelen geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en drank en die andere dingen. Ja, sorry, sorry. Ja, ik ik loop te lang, maar ik wil het toch wel even kwijt. op. Hoet je die gasflesjes ook alweer? Die... Lachgas. Lachgastoestanden. Uh, ook reageerde de politie met het gemeente in, uh, het Bloemendaal... met een over met een noodverordening. Uh, er staat niet in de noodverordening... tot wanneer die maatregelen geldt. In Zandvoort geldt er geen, nog, nog geen noodverordening. Al dus de woordvoerder aan NH Nieuws en Haarlem 105... Daar is volgens hem nu nog geen aanleiding voor. Nou, dat trek ik toch wel een beetje in twijfel. Uh, maar een verbod op geluidsdragers ligt ook in Zandvoort uh, klaar... en kan in die nodig direct van kracht worden. Vorig jaar augustus schuld in die badplaats ook zo'n noodverordening. Zoals gezegd, afgelopen woensdag bleek die, die trein ook daar een uh, aandeel in te hebben. En uh, het noodlottig ongeval heeft er natuurlijk ook een rol bij gespeeld. Niet, niet van het geluid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 We'll <laughs> Jasmine's in bloom July is dreading And I'll hold me in the evening Ooh. When the day is through Nou, de temperatuur op deze zaterdagmiddag wil niet echt uh, meewerken aan de Summer Breeze. Maar we draaien wel uh, de platen voor... Uh, je hoorde de single van die IJsley Brothers. Ja, het is alweer acht jaar geleden over Jan. 1 juni, acht jaar geleden. Vertel. Ja, je bent aan het nadenken. Nou, de eerste standpoort op zaterdag vanuit de, de nieuwe studio aan de, <laughs> de Tolweg 10A. Ja, dat was de openingsuitzending van uh, inderdaad uh, onze nieuwe studio acht jaar geleden. 1 juni. Ja. Stad wordt op zaterdag uh, vanuit de Tolweg 10a. Het is uh, half vier geweest. Dat betekent uh, tijd voor de evenementenagenda. Nee, nou, jij zei het net al. De restaurants mogen weer open. De kroegen mogen ook weer open binnen, zeg maar. Ja, en, uh, en ook, uh, ook de restaurants uh, en, uh, en uh, ja, de, de, de musea gaan weer open. Ja, klopt. En daar beginnen we ook mee tijdens de evenementenagenda. Zoals gezegd, goed nieuws. De musea mogen weer open. Ook ons Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein is vanaf vandaag weer te bezoeken. Het Zandvoortsmuseum gaat open met de tentoonstelling Ode aan het Landschap. De waarde van het landschap staat centraal. Na jaren van grootschalige ontwikkelingen waarbij steeds meer landschap werd opgegeven... voor stedelijke uitbreiding, infrastructuur, industrieterreinen en energieparken... lijkt het tijd voor bezinning. We hebben ons landschap hard nodig voor onze voedselvoorziening, recreatie, ademtocht uh, adem, uh, en diversiteit. Voor kunstenaars is het uh, inspiratie zowel als model en als kunstenaars leggen al eeuwenlang het landschap vast. De tentoonstelling Ode aan het landschap, samengesteld door gastconservator Dorf Middelhof in opdracht van het Zandvoortsmuseum, toont het topje van een ijsberg aan landschapskunstenaars in Nederland. De tentoonstelling is nog te zien tot 15 augustus. En daarna vandaag natuurlijk ook opent het museum een bijzondere expositie binnen over Simon Paap. Samengesteld door Karin Veren En de kleinste mensen op aarde, op één na, was de zandvoort Simon Paap. Hij werd niet groter dan 76 centimeter. Ook zo benieuwd naar het verhaal van kleine Jaapje. Ga dan naar het museum voor die expositie. En dat te bezoeken. Echt de moeite waard. En daarnaast hebben we natuurlijk de zandsculpturen nog die u kunt bezichtigen in het dorp. En zojuist, zojuist kreeg ik een bericht over een kunstfestival op 3 en 4 juli, wat ik ook alvast niet wil onthouden. Een kunstfestival voor jong en oud, professioneel en amateurkunstenaars zijn uitgenodigd om voor een weekend het plein naast Holland Casino op te fleuren. Ruimte voor kinderen en spontane aanmeldingen. Zelfde thema's als het EK Zandsculpturen, uh, Ode aan het Landschap en Oog van de Meester. In de traditie van de Italiaanse straatschilders, prachtige kunstwerken gemaakt met krijt. Kom deze bijzondere vorm van kunst bewonderen en zelf meedoen, kan ook onder begeleiding van uh, Zandvoorts kunstenares Donna Corbani. En aanmelden, en krijt is gratis. Prijzen in verschillende categorieën. De data 3 en 4 juli. Van elf uur s morgens tot 5 uur s middags. En aanmelden, zoals gezegd, is gratis. En dat kan bij Donaapenstaatje Corbani met een c, dot com. Donna Corbani, punt com. Op 3 en 4 juli dus een prachtig kunstfestival naast het casino. Nou, langzaam maar zeker uh, kan er uh, steeds weer uh, iets meer. En op het landelijke nieuws hoorde ik ook nog de ode aan de eend trouwens. Albert-Jan, had je dat bericht ook nog gehoord? In het nieuws. De eend in het nieuws. Ja, de eend toch. die zich doodgevlogen had tegen inderdaad een glazen, glazen wand, zeg maar. En ja, dat was ook meteen een gelegenheid om een musea te openen. Tot zover de evenementenagenda. De nieuwtjes zijn uiteraard ook na te lezen op onze CFM app. Mocht je de app nog niet hebben. Zoek even onder meer in de Play Store onder ZFM Zandvoorts. En download onze CFM app. Of kijk even onder het bericht van Goedemorgen Zandvoort. Ook daar staat een manier waarop je onze app kan downloaden nou dat bericht is terug te vinden op onze Facebookpagina. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. En als je sommige dingen hoort, dan denk je bij jezelf... nou, ik kan wel veel beter zwijgen. Nou, daar gaat ook deze single nog over een nederplaat uit de jaren 80. We hebben het over het goede doel. En inderdaad, de single's zwijgen...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 Die geeft alles van jou waarvoor ik nu nog weet. Maar kan veel beter zwijgen. Oh, Ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen. Hé, je hoorde de single van het uh, Goede Doel. En ik kan veel beter zwijgen. We hebben een aantal vaste luisteraars trouwens, het jan van ons programma... en die ook meteen meekijken ja. via bbw.zfm-live.nl. En zo gebeurt het ook wel eens dat een van die mensen jarig is. Keu, klopt. Straks in het derde uur gaan we voor hem uiteraard nog een lekkere gouden oude draaien. Maar om hem alvast een klein beetje te verblijden... hebben we ook nog een verjaardagsplaatje uitgekozen zo op deze zaterdagmiddag. Zo. Hier is Steven Wonder. Voorjarige Herman. Gefeliciteerd. Hoe uh, jong die trouwe luisteraar van ons geworden is, uh, Albert-Jan? Ja, 68 jaar 68. 68 jaar jaren, zo gefeliciteerd. Ja. Ja. Ja, Wat een leeftijd zeg. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Vandaar al die gouden oude muziek die je altijd ja, dat weet is, ik, het hem. Nou, het is wel de enige luisteraar die al zijn eigen playlist deed. Ja, dat klopt. Bedoel, dat is niet dat maakt licht het licht wel licht. makkelijk voor het plaatje voor uh, straks in het uh, derde uur. Ik had hem tegengevonden. gevonden. We draaien de Steve Wonder voor je, ik hoop dat je die ook leuk vond. We gaan het hebben over de bouw van het nieuwe, of de nieuwe reddingspost in de Zuid. Want dat loopt toch wel flinke vertraging op daar. In het slechtste geval kan het nog wel twee jaar duren voordat de verpauperde staatverkerende reddingspost op het zuidelijke deel van de Zandvoortse strand wordt vervangen. Dat laat wethouder Gert Jan Bluis weten. Het doel was om in september met de bouw van een nieuw onderkomen te beginnen. Maar daar is vanuit de omgeving bezwaar tegen gemaakt. Reddingspost Ernst Brokmeijer is zwaar verouderd. De draagconstructie is niet meer van deze tijd. De ventilatie is niet in orde en het botenhuis is te klein. Inmiddels wordt er al vijf jaar gesproken over een nieuw onderkomen. En de Raad ging begin dit jaar akkoord met een nieuw ontwerp. De kosten bedragen ongeveer 1 miljoen euro. Het eerste ontwerp was een stuk groter en hoger. Omwonenden maakten destijds ook bezwaar tegen de plannen... omdat het te hoog zou worden en zou ten koste gaan van het uitzicht. Ook verliep de aanbestedingsprocedure van de gemeente niet soepel... en bleek de stikstofuitstoot bij de bouw te hoog te worden. Het definitieve ontwerp is lager geworden dan het eerste. De nieuwe post zou acht meter van de duin af komen te liggen... dus wat meer richting zee, omdat dat de eis was van het Hoogheemraadschap. Zo kan de duin op een natuurlijke manier versterkt worden door zandverstuiving. De reddingsbrigade zou de vrijgekomen ruimte achter het pand dan ook kunnen gebruiken voor het afspoelen van reddingsboten. Er zijn vanuit de omgeving zes bezwaren ingediend en die hebben vooral betrekking op de bouwhoogte, het uiterlijk en de locatie van de Nieuwe Post. De bezwaren zijn ingediend door advocatenkantoren en rechtsbijstandsorganisaties namens de bezwaarmakers. De wethouder houdt er ook rekening mee dat zij een gang naar de rechter zullen maken. Wellicht tot aan de Raad van State toe. Het kan daarom nog wel twee jaar duren voordat de schop het zand in gaat. En dat is ook nog maar de vraag of het ontwerp hetzelfde blijft en voor welke kosten het dan gebouwd kan gaan worden. Zoals gezegd, de gemeente en de aannemer hebben namelijk nog geen overeenkomst getekend, aangezien de trend is dat de bouwkosten oplopen, zal de rekening voor de nieuwe reddingspost daarom... over twee jaar waarschijnlijk hoger uitvallen dan het huidige miljoen. Dus de historische woorden, Harms? Wordt vervolgd. Heel goed. En komt dat geld uit het Eneco-potje, of niet? <laughs> Welk potje? Ik zou het niet weten. Maar... Nou ja, in ieder geval uh, laten we hopen dat die bouw snel kan uh, gaan beginnen... Ja, maar... want het is inderdaad een zwaar verouderde post uh, daar uh, Helemaal de maar als je straks allemaal weer procedures krijgt, Raad van State... weet je wat die ellende kost? Ja, nou. maar ik weet wel dat inderdaad de trap op een gegeven moment ingestort was. Dus er komt ja. dus het gebouw niet meer in. Is er een noodtrap aangelegd door een sponsor die dat weer mogelijk gemaakt heeft... Arme troef. En er moet gewoon echt wat uh, aangedaan worden. Nou, we zijn eruit. Hè? Welke zomerhit van uh, enkele jaren geleden we nu gaan draaien, Albert-Jan? Ja, het was een lastige keuze, maar we zijn er uh, En Rick unaniem. Iglesias uh, met uh, inderdaad uh, Nicky Jam. Dat is uh, de keuze van vanmiddag geworden. Luister nog een keer naar uh, El Perdón. Ah, díme si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 Zo brengen we de zomer gewoon in de huiskamer hoor, terwijl het uh, vandaag een graadje of uh, 14 is. Dus dat viel uh, Vliet tegen. Maar je, uh, je hoort wel goed dat ik uh, de platen van de week uitgekozen heb toen het nog veel ja, nee. mooier weer was. Wij uh, doen ook gewoon als, net alsof het zomer is. Ja, het is zomer het is vanaf zomer 1 juni. Dan, ja. Dat hebben we gewoon gelijk. Zo is het. Nou, we hebben goed nieuws voor de jongeren in Zandvoort. Ja, een hoop item de jongeren tegenwoordig. Hè? Ja. Al jaren zijn de skaters in Zandvoort op zoek naar een grotere en betere skatebaan... dan de armoedig ogende baan naast het spoor. Nu lijkt hun wens dan eindelijk waarheid te worden. Naast het circuit wordt, op wat nu nog geparkeerd terrein is... hoogstwaarschijnlijk een groot skatepark aangelegd. De gemeente Zandvoort, de directie van het circuit en de skaters... hebben de handen in één geslagen. Als alles volgens plan verloopt, moet er begin september... een gloednieuw skatepark liggen tussen het circuit en vakantiepark Centerparks. We zitten in de laatste fase van de voorbereiding... al dus Raymond, wethouder Raymond van Haafden. De exacte locatie kan nog een paar meter verschuiven... omdat er ook een glasvezelkabel vanuit de Noordzee loopt... en dan kunnen we natuurlijk niet op dat punt gaan graven. Maar in ieder geval, de skaters in Zandvoort krijgen een groter en uh, ja, mooie locatie vlakbij het circuit. Ja, geweldig. En uh, ja, laten we wel hopen dat die parkeerplek ook weer uh, op een of ja. andere manier uh, uh, opgevuld gaan worden in Zandvoort. Zal er gewoon over nagedacht zijn? Uh... Nou, ja, laat, ja, ja, laten, ja. laten we maar een plaat gaan draaien. Doe dat maar. Ja. Ja. En dit heeft alles te maken met uh, skaten trouwens. Het is heel mooi nieuws voor de jongeren hier in Zandvoort. Er gaat een mooie skatebaan komen, zo naast het CQ, waar nu de parkeerterreinen zijn. En uh, ja, dan kunnen we allemaal bounce, rock, skate, en roll al daar. We gaan alweer nou op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Op deze wat treurige zaterdagmiddag, wat betreft het weer. En we gaan nog even Zandvoort in met Van Kessel en al zijn vrienden. En de parel aan de zee. Graag tot zometeen. Een goed adres, familie en vrienden, liefde en aardig vuur Kribbels in mijn buik, heen met de natuur We lacht de stand. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het popvloed, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hee hee hee, hey. ik geniet met volle teugen. Ze kwist strand of de kroeg. Dromend in de duinen, feest tot morgen. You're done on me. de komst van de Formule 1 dit jaar in Zandvoort. Het gaat daar werkelijk kleuren. Het is weekend van september. Gaan we deze platen zeker promoten bij de Zandvoortse Radio. Van Kessel en Parel aan de Zee. Leuk om hem weer eens terug te horen. Het is alweer tien jaar geleden dat deze platen hier in Zandvoort uitgebracht werd. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.